Bereikbaar Mijn telefoon gaat af, zonder af te gaan. Zonder dat iemand belt, kan hij toch nog afgaan. Het gebeurt wel vaker dat hij afgaat in mijn hoofd, maar niet hier echt. Toch kan hij ook hier afgaan, niet naar beneden gaan, maar geluid maken. Doordat dat kan, kan hij ook afgaan in gedachten en moet ik kijken als hij afgaat. Als hij afgaat in gedachten en ik kijk, dan is dat rationeel. Want ook ik word wel eens gebeld. Ook ik ben in mijn eenzaamheid niet alleen of in mijn alleenigheid niet eenzaam. Niemand woont hier in mijn lijf behalve ik en de telefoon die steeds maar afgaat.